Alleen een paar muren staan nog overeind. Volgens de Amerikanen werden er chemische wapens ontwikkeld. Van de twee andere doelen zijn nog geen beelden verspreid. De politie heeft in Ossendrecht in Brabant een bewoner opgepakt van het huis waar vanmiddag een dode vrouw werd ontdekt. Wat de relatie tussen de twee was is niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. De Belgische badplaats Knokke-heist is de overlast van hondenpoep zat. De gemeente zet beveiligingscamera's in tegen baasjes die de drol van een hond niet opruimen. Ook worden extra politieagenten ingezet. Vooral op de boulevard van de badplaats ligt veel poep. Hondeneigenaren die herkenbaar op de beelden staan krijgen een boete van 250 euro.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 vierde en laatste uur langs de lijn op deze zaterdag begint in Zwolle-Pek, Zwolle-Excelsior. Zijn ze de klap op te boven, Richard? Nou... Ze zijn wel wat van slag Tom moet ik zeggen. Het is 1-1 inderdaad geworden. Zojuist dus door die penalty benut door Mike van Duinen. Goedkoop, makkelijk gegeven door scheidsrechter Baks en Peck Zwolle. Probeert nu aan te zetten om die 2-1 te maken. Was er zojuist dichtbij met Mokhtar en Namli. Nu even kijken of de Hoekschop iets oplevert. Maar nee, de keeper van Excelsior, Christensen, heeft hem klemvast. Tot een Manchester City, Andy. Hoe staat het? Spannend, 61 minuten gespeeld. Eentje voor Tottenham tot nu toe en twee voor Manchester City. Dat betekent dat als uh, morgen Manchester United uh, geen goed resultaat haalt tegen West Bromwich Albion en het blijft hier zo, dan is Manchester City kampioen. Maar zover is het nog lang niet, want we hebben nog een half uur te gaan in Londen bij Spurs tegen City. En ruim 25 minuten nog in Zwolle, pek Zwolle Excelsior. Want Zwolle zal zichzelf een klein beetje opnieuw moeten uitvinden, Richard. Ja, absoluut. Het staat 1-1. En dat is toch teleurstellend. Zeker als je de 65 minuten tot nu toe bekijkt in deze wedstrijd. Want Pek is eigenlijk herenmeester geweest tot nu toe. Nu gaat er een wissel komen. Zie ik het bordje omhoog gaan, nummer 9 en 11. En dat betekent dus dat Piotr Particek eraf gaat en Terrel ondaan komt. Voor inderdaad die laatste 25 minuten van deze wedstrijd. Particek, de centrumspits naar de kant. Heeft drie-aardige kansen gekregen op een goal. Maar er dus niet één gemaakt dan kan het dat je al spits wordt gewisseld. Ondaan, snel, technisch vaardig. Hij komt er nu op. Naast Namli, die er natuurlijk al staat. En Mokhtar, de twee vleugelspitsen bij Pek Zwolle. Heeziboe gooit. Hij maakte dus die lichte overtreding. Er was zeker licht contact met Karsia. Uh, Heeft daar ook geel voor gekregen. Boué van de Baks. En Pek Zwolle speelt de bal nu rond. Bij de 1-1 stand gaat de ploeg van Sean van Schip. Dan weer punten morsen. Slechts één overwinning van de laatste acht wedstrijden. Gaat de tweede seizoenshelft heel erg slecht. Als je een stand zou opmaken dan zou Peck Zwolle op dit moment één na laatste staan. Alleen FC Twente doet het veel minder goed. En komende dinsdag speelt FC Twente tegen Peck Zwolle. Peck dat nu op de eigen helft de bal heeft breed naar Sepp van den Berg. De centrale verdediger die heeft daar wat ruimte. Gaat de middenlijn dan over. Paast naar de rechterkant. Daar is Ehisi Boué zoals zo vaak bij balbezit van Peck diep op de helft van Excelsior. Maar dat wordt verdedigd door Milan Massop. Ingooi voor Peck. Bal gaat eventjes terug naar uh, Ryan Thomas. Dan naar Dekker. Dat is goed gedaan. Krijgt nog wel even een deal. Maar het spel mag door. Terecht van scheidrechter Bax en Dekker. De midden Schiet de bal dan huizenhoog over het doel bij Christin Zon. Excelsior dus weer helemaal terug in de wedstrijd door die penalty van Van Duinen. Excelsior dat het in uitwedstrijden zo ontzettend goed doet dit seizoen. Acht keer al gewonnen, 25 punten in totaal behaald. Dat is een uitstekende prestatie natuurlijk buiten Kralingen. Christin Zon heeft de bal klaargelegd nu op de 5 meter. Alle spelers schuiven wat richting de middenlijn. En dan zal de lange trap van de IJslander gaan komen richting Mike van Duinen uiteraard. Die goed kan koppen. Gaat het duel aan met Ehizi Boué. Dan is het daar massop is het uiteindelijk van Duinen die hem overneemt. Probeert Garcia op snelheid te bedienen. Dat mislukt. Er zit een been tussen van kassie uiteindelijk, die hem als laatste heeft geraakt. en dus mag zwollen en ingooi gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld met Kingsley Ehiseboué. Speelt een prima wedstrijd. maakte dus wel zojuist die lichte overtreding. voor Baks genoeg om een penalty te geven. En daardoor staat het door de goal van Van Duinen. 1-1 na 67 minuten. Komt Tottenham nog langszij bij Manchester City, Andy? Nou, dan moeten ze nu deze grote kans overleven. Daar is de kans voor Sterling. maar hij schiet de bal in de handen van uh, Hugo Jordis. Uh... Dus staat er nog steeds 2-1 voor Manchester City. Maar dit was weer een hele grote kans. Uh, Jan Vertongen die een beetje staat te pitten. Want hij zorgt ervoor dat het geen buitenspel is. Sterling krijgt de kans. Maar schiet in de handen van Jordi's. Vlak hiervoor ook een andere grote kans voor City gezien. Voor Gabriel Jesus. En hij uh, kon ook de bal niet tussen de palen krijgen in dit geval. Want hij schoot de bal naast uit zeer... Uh, kansrijke positie. Wissels gezien. Otamindi is gekomen bij Manchester City. Voor Sané. En Song is zojuist gekomen bij de Spurs. En dat is een belangrijke speler. Want Song is de man... Die na Harry Kane de meeste doelpunten heeft gemaakt. Hij is nu in balbezit. En uh, uh, kan best wel voor het verschil uh, gaan zorgen. Krijgt de vrije trap mee. En een gele kaart zie ik van uh, scheidsrechter Mos. Het is en blijft leuk. Bij Tottenham tegen Manchester City. Het staat 2-1 voor Manchester. Kijken we naar Vitesse Sparta. Wat 7-0 werd vanavond. Serrero-Berens. En een eigen goal van Fischer. Zorgde voor een 3-0 ruststand. Linse, Matas, Bruns. En andermaal Linse 7-0. Mede door dat opslag van de Sparta aanvaller Kramer rood kreeg wegens vol natrappen in het gezicht van Alexander Buetner. De Vitesse-verdediger had overigens niet echt door wat er precies gebeurde. Oh ja, gebeurde in een duel. Uh, nou, voor de rest uh, volgens mij een klein beetje bloed. Voor de rest valt er mee. Maar wat gebeurde er precies? Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik voelde iets op mijn hoofd. En... Alleen dat, voor de rest... Uh... Ik Weet niet wat er gebeurde. Maar daarvoor dat duel, want jij hebt geel gekregen voor een elleboog. Een, een, een tik op, op, op het gezicht van Kramer. Wat, wat, wat is jouw beleving daarvan? Uh, volgens mij heb ik geen elleboog gegeven. Uh, ik, ik heb de situatie ook nog niet teruggegeven. Ik weet wel dat ik alleen voor de bal ga. En, uh, en niet met mijn elleboog. En toen voelde je iets op je hoofd? Ja, klopt. En voor de rest, ja... Het ging allemaal snel, dus ik weet ook niet precies wat er is gebeurd. Maar goed, hij, hij raakt je in het gezicht met twee kiksen. Uh, wat, wat vind je daarvan? Ja, zoals ik zeg, uh, ik kan er niet goed een oordeel over geven. Want ik, ik heb totaal niet meegekregen wat er precies is gebeurd. En ik heb het ook nog niet teruggezien. Dus ik, ik kan daar niet over, niks over zeggen. Voelde je zoiets aankomen uh, bij, de, bij Sparta? Uh, op dat moment totaal niet in de wedstrijd. Een verloren wedstrijd. Dat er dan irritatie komt. Dat er, dat, dat er dan dit soort reacties komen. Uh, nee, eigenlijk... Het valt natuurlijk nooit goed te praten. Nee, maar eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Er uh, ja, lag ook merendeels aan ons. Wij speelden sterk. En uh, ja, dat, uh, dat had ik niet zien aankomen. En, ja, het, is, uh, het is vooral complimenten naar hoe wij speelden. Het tijd, hè? Ja, tuurlijk. Uh, ja, we zaten niet in een goede periode. En dan is dit, uh, dan is dit fantastisch dat, uh, dat dit nu eruit komt. Alexander Butner, die zich van het voorval niet herinnert. Bijzonder, bijzonder. Kijkt u nog even terug naar de trap van Kramer in het gezicht van deze Butner. We gaan naar de auto's. Morgenochtend vroeg gaan ze weer rijden. Vanaf plek 5 gaat Max Verstappen morgenochtend. Dus vertrekken die grote prijs van China. En voor hem eh, op de grid is het allemaal weer rood en zilver gekleurd. Ferrari en Mercedes leken gewoon te sterk. Eh, ik ga er eigenlijk over praten natuurlijk met onze autosportcommentator Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond Tom. Ja, best of the rest, vijfde maximaal. Was dat het ook? Qua trainingsvlek? Ja, qua trainingsplek wel. Dat zit er echt gewoon uh, niet in. Hoewel je eerlijk moet, zeggen, moet zijn en zeggen... dat Hamilton en Bottas de grote tegenvallers waren vandaag. Die rijden in de Mercedes en Mercedes wint al vier jaar alles op rij. Is dominant en al helemaal op dit circuit. Dit is echt op het lijf geschreven van die zilverkleurige auto's. Dus dat Bottas derde is Hamilton, de viervoudig wereldkampioen... de regerend kampioen zelfs, vierde. En Max Verstappen vijfde. Dat gat was maar... Twee tiende. Dat is heel klein. Het probleem voor de heren is dat er twee Ferraris vooraan staan... en die hebben verschrikkelijk huisgehouden vandaag. En dat zijn we eigenlijk niet gewend. Dus Vettel en Raikkonen vooraan, Bottas en Hamilton erachter... en daarachter ja. de twee Red Bulls. Het is eerst rood, het is dan zilver, het is dan uh, nou ja, overwegend ja. blauw. Dat is het plaatje voor morgenochtend. En Red Bull, kun je zeggen, komen gewoon snelheid tekort... in opzichte van die Ferraris in de Mercedes voortdurend... Ja, daar, daar kan ik ontzettend kort antwoord op geven. Dat ja. is letterlijk juist. Ja, het gaat namelijk om de rechte stukken. Niet om de bochten, maar om de rechte stukken. En dan kun je eigenlijk zeggen, is er nou veel veranderd sinds vorig jaar? Nee dus. Alleen is het gat wat vorig jaar rond deze tijd anderhalve seconde per ronde was... nu nog een halve seconde of vandaag zeventiende. Dat is nog te veel, maar het is wel veel minder dan het was... En het biedt toch ook een beetje perspectief toch wel, voor morgenochtend. Want het is niet zo kansloos als dat die vijfde plek wel lijkt. Want is die snelheid in de race dan uh, kleiner dan in de training? Mag je dat zeggen? Ja. En waarom? Ja, dat is, ja dat, is, dat is een ingewikkeld verhaal, maar ik kan het simpel proberen uit te ja, leggen. zowel Mercedes Zit, bonnobie, als... want ik moet het ook <laughs> ja Heb je ooit gehoord, gehoord van de party mode? Of moet ik je daar ook nog in bij Een beetje het opschroeven van het vermogen, geloof ik, hè, wat ze dan doen. Precies. Toch? Ja, ja dat, dat doet, uh, Mercedes doet dat al een tijd. Uh, dat begint de mensen te storen, want dat deden ze op de zaterdagmiddag altijd... Uh, tijdens de kwalificatie. En... Dat Mercedes het vandaag niet voor elkaar heeft... terwijl ze wel die party mode hebben... Oftewel terwijl 1, 2, 3 rondjes even wat extra vermogen kunnen pakken... dan ga je zomaar 7, 8 km per uur sneller op het rechte stuk... Uh, Mercedes kon dat al heel lang, Ferrari kon het niet, maar kan het nu kennelijk wel. En bij Red Bull rijden ze met Renault-motoren Renault en die trekken dat niet, die durven dat niet, dat is te onbetrouwbaar. Dus op zaterdag verliezen ze het eigenlijk altijd. En dus is op zaterdag ook altijd de conclusie bij Verstappen en bij zijn teamgenoot Ricciardo: ja, nu is het gat 17e, maar morgen gaat de helft daarvan als, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Uh, dus eigenlijk zeggen ze altijd, als we binnen een halve seconde zitten... maken we kans in de race. Nou Als je dat vertaalt naar het gevecht met de twee auto's voor hen... Hamilton en Bottas, ja. dan kunnen ze die morgen dus gewoon hebben. Alleen ja, dat zei ik vorige week in Bahrein ook. En ja. je weet wat daar is gebeurd. Ja. Dus dat gaan we de vingers maar even niet aan branden. Maar het is niet kansloos. Niet kansloos. Dan toch nog even naar het eerste verhaal wat je vertelde. Want uh, Vettel en de Ferraris, is dat toch een beetje verrassend... dat die zo, zo goed zijn tot nu toe? Ja, want uh, ik heb het stuk niet geschreven op NOS.nl... maar ik weet nog dat ik een paar dagen geleden van plan was... een stuk te schrijven over dat die twee overwinningen van Vettel in de Ferrari... toch een beetje mazzel, een beetje toevalstreffers waren. Uh, en ik heb het gelukkig niet geschreven, want vandaag waren ze echt dominant. En je begint je nu toch af te vragen, zeker op dit circuit... waarvan ik al zei, het is echt een Mercedes-circuit... ja, als ze daar ineens een gat slaan van een halve seconde... richting een team dat alles al vier jaar op rij domineert... dan ga je je toch afvragen of dit de kentering is, of dit het kantelpunt is... dat ineens Ferrari de macht overneemt. Nou, Ze moeten het eerst morgen nog maar eens winnen... maar ze staan wel allebei met de neuzen vooraan... inclusief op de tweede plek Kimi Raikkonen... waarvan ik in alle eerlijkheid ook heel, heel vaak heb gezegd... dat hij wel zijn uiterste houdbaarheiddatum eh, achter de rug heeft. Die staat vrolijk tweede, die had bijna pole position... dus die Ferrari is echt heel goed... En die gaat morgen ook heel goed zijn. En ze moeten nog maar zien ja. hoe ze daar in hemelsnaam langs gaan komen morgen. En we moeten de wekker zetten, want om acht uur gaan we allemaal kijken. Louis Dekker, dankjewel. Mooie race morgen, Grand Prix van China. We gaan weer voetballen bij Andy Houtkamp, Tottenham Hotspur. Manchester City is er gescoord, Andy? Er is gescoord en als je alles eraan doet om de gelijkmaker te scoren... en je probeert dus in de avond te gaan... dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Het is het schot van Gabriel Jesus, dat wordt nog tegengehouden. Maar de man die hiervoor een wereldkans kreeg en hem niet benutte... en dat vorige week ook een aantal keren tegen Manchester United wist te doen... kansen namelijk missen, lukt het nu niet. Want hij scoort, en goed ook, Raheem Sterling. Hij scoort de 1-3 en zo lijkt het erop dat Manchester City... Gaat winnen van de Spurs nog een minuutje of 18. En het staat 1-3 bij de Spurs tegen City. 1-1 staat het bij Zwolle tegen Excelsior nog steeds, eh, Richard. Ja, grote kans voor Terrel Ondaan. En die schiet de bal van een meter of 12, 13. Is het misschien over het doel. Een metertje bij Kristinson. Uh, Peck Zwolle probeert het wel, maar het speelt uh, veel minder goed hoor. dan in de eerste helft. Lukt weinig. Kan misschien ook wel wat meer uh, gif komen in het uh, helftal van John van het Schip. Want het is af en toe wat flats en wat stroef. Nu gaat er een wissel komen, zie ik helemaal aan de linkerkant vanuit de hoek waar ik uh, hier zit in het stadion. Ja. Bij ...bij Peck Zwolle. Het is de nummer 7... ...die gaat komen. Dat is Hadouir En dan gaat Carcia naar de kant. Wat mij betreft nog altijd een zwalbe... ...van die vleugelaanvaller van Excelsior... ...toen hij gewillig naar de grond ging... ...en baks de bal op 11 meter legde. Van Duinen scoorde. Daarna Peck Zwolle toch wel wat van slag... ...want het speelt zoals ik net al zei... ...niet meer zo vloeiend en zwingend... ...als in de eerste 45 minuten. En Excelsior heeft nu eigenlijk ook wel een beetje het betere van het spel gekregen in deze fase. Sendler paast het bal terug naar Diederik Boer. Die wordt dan weer opgejaagd. En dan moet je oppassen als je Diederik Boer bent in deze wedstrijd. Nu met Ondaan terug naar Thomas. Thomas dan de opening naar de linkerkant. En dan kan Pek komen. Gaat de vleugelverdediger eroverheen. Dat is Bram van Polen. Maar wordt er gekozen voor de drukte. En dat is vaak niet zo verstandig. Moktar is de bal kwijt. Omdat de centrale verdediger in dit geval de wijs goed voor zijn tegenstander kwam. Nu de bal meegegeven aan naar nou, Van Duinen kan dit de 1-2 zijn. Boer gooit zich er uiteindelijk voor. En met succes. En zo is deze aardige kans voor Excelsior verkeken. En ligt er veel ruimte nu aan de andere kant. En kan Pek Zwolle eruit komen via Namli. Maar de deur gaat dicht via Hadouir. Toch terug in balbezit. Dezelfde Namli gaat door de middencirkel. Bal nu naar de linkerkant. Naar van Polen. Van Polen nu bijna tegen de zijlijn aan. Dan komt er weer een verdediger over. Dit is goed gevoetbald van Pek Zwolle. Met uh, Saimak. Maar de uh, bal wordt uiteindelijk gekraakt. Dan neemt Thomas hem weer over. Zo moet uh, Pek Zwolle, uh, gaan spelen. In ieder geval met wat meer agressie nu. En die tweede ballen oppakken. Mokhtar voorzet. En daar is de kopkans voor Ryan Thomas. Dit was eindelijk weer een grote mogelijkheid van dichtbij voor die middenvelden van Peck Swollen. Maar de bal van dichtbij zonder al te veel kracht in de handen van Christensen. Nog eens kijken in herhaling. Mooie voorzet hoor van Mokhtar. En dan de kopbal van Thomas. Het blijft de 1-1. We spelen nog een minuut of 12. River broke, the bloodwood and the desert oak, Holden wrecks and boiling diesels, steam at five degrees. The time. Nog een keer. Midnight, oh, bads are burning. Sparta verloor met 7-0 vanavond bij Vitesse. Hele dikke nederlaag dus voor de ploeg van Dick Advocaat. Jan Roefs, zocht hem op. Dick, je, be je beweging nog opvallend Monten door de katacomben. Ja, als ik... Uh, nogmaals, we zijn allemaal schuldig... Uh, van de staf tot aan de spelersgroep als je met 7-0 verliest... en op wat voor manier. Dan was het ook een wedstrijd waarbij, echt, waarbij we alles tekort kwamen. Uh, waarbij ook uh, het, het wedstrijd verlopen... Heel nadelig was. Eerste de goal. Een uh, paar schoten op de goal. Ook allemaal doelpunten. Dan de rode kaart. Dan met 10 man de tweede helft Dan weet je hoe, dat je het moeilijk krijgt. Maar op de zoals wij de eerste helft hebben gespeeld. Dat, uh, dat is Sparta onwaardig. En dat is ook de eerste keer voor mij. Dat ik dat meemaak. Maar we moeten wel verder. We kunnen wel uh, alles negatief. Tuurlijk, het was negatief. Het was slecht. Het was onthutsend. Onthutsend. Maar we moeten wel verder. Want als, als ik nou ook meega doen, ja dan, dan, wordt het, dan wordt het een moeilijk verhaal. Uh, dit is de eerste wedstrijd waarbij we echt ondergrens bereikt hebben... door allerlei omstandigheden. Laat lijkt de omstandigheden dan nog maar niet, niet zeggen. Maar we moeten verder. En verder is woensdag. En, uh, en ik, ben, ik ben ook van overtuigd dat, dat dat ook woensdag weer recht kan zetten. Het zal niet makkelijk worden, maar dat moeten ze wel. Nou, de schade is groot, ook uiteindelijk in het gedrag van, van Kramer. Wat, wat, wat vind jij daarvan? Ja, wel, het, het, het is natuurlijk niet goed te praten, maar het is ook niet goed te praten wat, vooraf, wat daar vooraf uh, gebeurt. Buutner. Ja. Die krijgt geel voor reactie. Ja. Kramer reageert. Ja, hij reageert. Op... Maar, maar dat kan toch niet, Dick? Nee. Maar wat Buutner doet, kan ook niet. Nee, maar die reactie van Kramer is wel... Dat kan ook niet. Nee, nee dat is eigenlijk van beide kan niet. Nee. In hoeverre vind jij dat Sparta onwaardig? Nou, 7-0 verlies, dat is onwaardig En ook dan op de manier waarop. Kijk, Fidesz was op alle fronten bezig, maar als je het nog ziet... Ik heb het over die actie van Kramer. Ja, maar daar ga ik niet verder op door. Ik bedoel, dat, dat, dat, moet, dat moet ik nog eventjes verwerken. En, uh, en morgen gaan we kijken... Uh, ja, moeten we dat allemaal bespreken, laat ik dat anders zeggen. Ja, keurig diplomatiek geantwoord, dus moet nog even bekeken worden... de actie van Kramer. Kijkt u er ook nog even naar thuis? We gaan weer voetballen, want er wordt nog steeds gevoetbald... bij Pek tegen Excelsior. 1-1 en Pexwolle die plekken, dat wordt ook steeds onzekerder, Richard. Tom, ik zat er toevallig net naar te ja. kijken. Want uh, Vitesse inderdaad komt nu op 45. En Pek 43, Herenveen 43, Ado ja. 43. En Ado staat negende. En dat uh, betekent als je negende eindigt net geen playoffs. Achtste is nog genoeg. Het wordt dus nog uh, penibel. En uh, Link voor Pek Zwolle staat uh, nog altijd 1-1. We zitten in minuut uh, 83. En PEC Zwolle speelt gewoon niet goed genoeg in de tweede helft. Er liggen zeker mogelijkheden zelfs nog voor Excelsior om opnieuw... dat zou voor de negende keer zijn dit seizoen. Met drie punten richting Rotterdam af te reizen, terug te gaan. Dat zou wat zijn na zo'n eerste helft waarin Peck Zwolle veel kansen kreeg. En als je dan nog eens in ogenschouw neemt die uitstekende seizoenshelft. De eerste seizoenshelft van Peck. Ja, dan is dit toch best wel uh, opmerkelijk wat er uh, in de tweede seizoenshelft gebeurt. De voorzet van Moktar vanaf de linkerkant mocht ver komen. Maar uh, Hadouier neemt nu over namens Excelsior. Daar blijft wel een speler liggen. Dat is uh, Thomas, maar het spel mag door van scheidrechter Bax. Nu via Elbers aan de rechterkant van het veld dus in de omschakeling. Sendler moet daar verdedigen, maar loopt vooral achteruit. Raakt de bal dan uiteindelijk wel met de linkervoet. Gaat over de zijlijn en Excelsior heeft haast. Er wordt snel gegooid. Elbers naar Hadouier. De tijd dringt. Vijf, zes minuutjes ongeveer nog plus wat extra tijd. Excelsior dat uh, zojuist de gele kaart ook heeft gekregen. Koolwijk nu de combinatie met diezelfde Koolwijk legt de bal terug naar Fijk. Die gaat over het been bij Izubue en dan komt er opnieuw een mogelijkheid voor Excelsior. Want scheidsrechter Bax geeft een vrije trap op een heel aardig plekje voor de kralingers. Weer wat protesten aan de kant van Pex Wallace. Even kijken. Ja, dit is gewoon een terechte vrije trap. De overtreding van Ehizi Boué. Die heeft al geel. Speelt dus met vuur. Overtreding gemaakt op Hadouier. En die staat nu ook achter de bal. Samen met Kolwijk. Dat zijn twee spelers van Excelsior. Die uitstekend een vrije trap kunnen nemen. De bal ligt recht voor Boer. Ongeveer op 19 meter. En vanuit het midden zou Hadou hier met zijn rechtervoet die bal wel eens over die muur kunnen krullen. Maar Kolwijk kan dat natuurlijk met zijn linkervoet ook. En die twee spelen staan nu klaar. In minuut 86 bij de 1-1 stand. 1-0 werd het door een prachtig doelpunt al heel lang geleden. Younes Mokhtar, de gelijkmaker vanaf 11 meter, Mike van Duinen. De muur wordt nu op afstand gezet door scheidtrecht de bak. Daar staan ook wat spelers van Excelsior in. Om die spelers van Pek natuurlijk weer wat in verwarring te brengen... wordt het Hadouier, ik denk het wel, of toch Kolwijk. Hadouier met de vrije trap, de bal gaat net over de kruising... en zo blijft het 1-1. En zitten we nu in minuut 87... en gaan we dus richting de slotfase van deze wedstrijd... tussen Pek Zwolle en Excelsior. En Andy ziet de ploeg die de Premier League beheerste dit jaar... ook nu op weg naar de titel gaan... India. Ja, maar uh, ik denk dat uh, het hartstikke leuk is voor Manchester City. Dat ze heel blij zijn. Maar die pijn die het doet ja. dat ze niet verder ja. zijn in de Champions League. Daar was toch ja. alles op gebouwd uh, dit seizoen. En door de en andere Engelse ploeg, hè? Ja, dat, dat ook uh, nog. Ook dat nog, ja. ja. Tegen Liverpool. Uh, ja. Dat is ook verschrikkelijk. <laughs> uh, wat kan Speurs nog doen? Weinig. Het is een, een grote rondo. Zoals. Uh, uh, gisteren AZ met Heracles één grote rondo had in de tweede helft. En ik ga tijdens het WK echt voor België zijn. Want... Wat loop ik te genieten als ik uh, zie spelen. Uh, de Bruinen, wat is hij geweldig. In de tweede helft heeft hij zijn ploeg bij Manchester City dus op sleeptouw genomen. Maar ook achterin, compagnie, tijd geblesseerd geweest. Helemaal terug, uitstekende centrale verdediger. En Jan Vertongen, Dembele, noem ze maar op. Allemaal grote mensen uit het uh, Belgische voetbal. En dan heb je ook nog uh, mannen als Hazard. Dat wordt een uh, groot genot tijdens het WK. Als het goed is, als het een team kan worden. Manchester City is al een team. Dat speelt goed, wordt kampioen van Engeland staat 3-1 voor. In de slotfase nog vijf minuten te gaan. Uh, de Spurs proberen het wel, maar het lukt gewoon niet. 3-1. Manchester City leidt tegen Tottenham. Gaan we weer snel naar Zwolle tegen Excelsior. Want oh, oh, oh, wat wil dat Zwolle graag, Richard. Ja, maar toch straalt het niet heel erg in de tweede helft van de ploeg af, vind ik. Nu wel in de slotfase. Het is een beetje alles of niets. Natuurlijk wat opportunistisch ook, maar je hebt niet meer een lange spits. Dat was Partijczek, maar die is inmiddels gewisseld door van het schip. En Ondaan een hele andere speler. Dat zijn allemaal net als Saimak en Namli en ook Mokhtar. Natuurlijk technisch begaafde spelers die de bal graag laag in de voeten willen hebben. Nu weer een hoge bal, maar daar wint Excelsior veel de duels achterin met Matthij Die schiet hem ook nu weer weg. En dan is er een duel tussen Dekker en Elbers. bal gaat over de zeilen en zo zijn er weer wat seconden voor Excelsior, hoewel ook de ploeg van van der Gaag speelt in deze slotfase voor de winst. Het heeft ook de kansen gekregen. Elbus was er dus dichtbij, nu in de voeten van Dekker, dat betekent dat Excelsior dus inlevert. Sentler, de centrale verdediger. Saimak en dan van den Berg. De 16-jarige centrale verdediger van de Zwollenaren aan de andere kant gebracht naar Ehizi Daar is Namli. Die prikt de bal mooi over twee verdedigers. Maar dan kan Ehiziboué hem uiteindelijk niet binnenhouden. En komt hij in de.. Handen terecht van Christin Zon. Eh, Hissiboué tegen de reclameborden. 89ste minuut. 1-1 staat het. En Christin neemt de tijd voor het nemen van de doeltrap. Alle spelers van Excelsior gaan weer richting de middenlijn. En dan is dit toch weer een mooi puntje als het zo blijft voor de ploeg van Van der Gaag. Ik heb het al gezegd. Een uitstekend seizoen natuurlijk van Excelsior. Het is inmiddels veilig. Niet helemaal officieel misschien nog. Maar niemand twijfelt daar meer aan dat ook Excelsior volgend seizoen... In de eredivisie speelt Thomas terug naar Boer. Excelsior moet terug. Peck Zwolle heeft haast. We gaan richting de 90ste minuutbal naar de linkerkant. Daar is Mokta. Dan komt Van Poler, er al zoals zo vaak overeen Combinatie met Ondaan. Mokta krijgt hem terug. In de as van het veld. Schiet maar eens. Bal gaat een metertje naast de doel van Excelsior. Een schot vanaf een meter of twintig. Maar echt veel uitgespeelde kansen hebben we eigenlijk niet gezien voor Peck Swolle in de tweede helft. Namli een keertje. Thomas met die kopbal kan ik me nog herinneren. Partycheck met een halve mogelijkheid. Maar dat was het ook wel. Misschien was de grootste kans in de tweede helft. De helft op een goal wel voor uh, Elbers. Die uh, uiteindelijk op Boer stuiten. Nu is het Kristinson uh, met een uh, verre trap. Gaat richting uh, Koolwijk. En ook uh, Thomas die daar verdedigt. Drie minuten krijgen we erbij. Drie extra we're minuten we're dus in dit duel. Koolwijk paast de bal naar de we're linkerkant. We're... Daar is uh, Hadouir de invaller. Die kiest voor even wat ruimte. De bal gaat uh, terug naar Fortes. En dan weer naar uh, De Wijs. Zo speelt Excelsior de bal nu rustig rond op de helft van Paxwolle. Drie minuutjes dus. Nog Extra in deze wedstrijd in Zwolle. Het staat 1 tegen 1. Tot een Manchester. En die is bij jou ook bijna gebeurd? Ja, nog uh, 2,5 minuut plus extra tijd. Niet al te veel wissels geweest. Uh, ja, ik, uh, uh, het valt bij op in deze wedstrijd. Het staat 3-1 voor Manchester City. Dat Harry Kane, toch de grote man waar uh, heel veel geld voor zou zijn geboden door Real Madrid bijvoorbeeld... ...niet in het spel is voorgekomen. En dat heeft niet alleen met Kane te maken... ...maar ook met uh, de pasing. Christian Eriksen heeft hem niet kunnen vinden. En ook de ballen vanaf de linkerkant van uh, bijvoorbeeld Ben Davies... Uh, ...zijn uh, niet in de buurt van uh, Kane gekomen. Vandaar dat hij uh, ja, vleugel daar in de spits loopt. Nu wel veel balbezit even voor de Spurs... ...maar het is allemaal zo rond de middencirkel... ...en daar koop je niet zoveel voor als uh, uh, de bal nu weer naar voren gaat... En die kan hem niet krijgen. Uh, dat is uh, uh, Lucas, de man die ingevallen is bij uh, uh, Tottenham Hotspur. Hij maakt ook nog een overtreding op Laporte. Nee, het is uh, over en uit voor de speurs. Gaat nog een wissel krijgen aan de kant van... Uh, Manchester City, een wild gebarende uh, Pep Guardiola. Die iets beter geluimd is dan afgelopen week. Want zijn ploeg staat met 3-1 voor. De Bruine krijgt een appla applauswissel. De Bruine gaat naar de kant. 3-1 is het voor Manchester City. Pep Zwolle, Excelsior. Het is bijna gedaan, Richard. Peck gaat het nog een keer proberen in de extra tijd. 1-1 is de tussenstand. Daar is Ondaan. Legt de bal terug vanaf de rechterkant. Laag op de punt van het strafschopgebied. Maar geen dekker. Wel Excelsior. Dat trapt de bal ver richting Van Duinen. Maar er wordt uitstekend verdedigd door die 16-jarige. Ik noem toch steeds maar zijn leeftijd er even bij. Sepp van den Berg. Want ik vind het knap. Zoals de jongen zich ook vanavond weer staande houdt. Sentler nu in de middencirkel. Geeft hem mee aan Ryan Thomas. Daar is de creativiteit nu natuurlijk bij Thomas gezocht. Maar dan wordt er een Overtreding gemaakt door Elbers. Is daar even wat uh, amok in de middencirkel. Maar uh, Bax zegt gewoon doorspelen. Dekker nu naar Van Polen. Linkerkant van het veld. en Daar gaat weer een speler uh, naar de grond. Is er een overtreding gemaakt door Hadouier? Weer zegt Bax ga maar door. En dan schiet Van Polen de bal uiteindelijk over het doel. En heeft uh, Bax die situatie nog eventjes afgewacht. Is er nu wel een uh, gele kaart voor uh, Hadouier. Die staat haar uh, bijscheidsrechter Bax. Thomas op de grond. Het gebeurt dus allemaal in die laatste minuut van de. Deze wedstrijd. Aanval die over de linkerkant ging. Terwijl daar Hadouir dus in de as van het veld uh, nog eventjes uh, een speler van FC Swolle tegen het kunstgras werkte. Er gaat een vrije trap komen. Dat uh, is het gevolg van die overtreding van Hadouir. Baks die dus uh, de situatie even afwachtte. Boer is nu ook op de helft van Excelsior gekomen. Dat is de keeper van Pek Zwolle. Die geeft daar nog even wat aanwijzingen. Vertelt ook uh, waarschijnlijk uh, Baks nog eventjes uh, of geeft hem in ieder geval nog eventjes wat mee. Het muurtje van Excelsior. Twee man op afstand gezet door Bax. En dan is het wachten. Misschien is het wel het laatste moment van dit duel. Op het nemen van die vrije trap. Wie staat daarbij? Het is Saimak. Het is ook Ondaan. Die heeft dan nog eventjes wat discussie met Saimak. Meldt zich dan richting het strafschopgebied. Daar staan heel veel spelers op de 16 meter op één lijn. Bax is daar nog altijd in discussie. Steeds weer met allerlei spelers. Nu met Kolwijk. Het is allemaal wat rommelig, wat onrustig. En nu... Zegt Bax. Het is tijd om die vrije trap te gaan nemen. In uh, zeer waarschijnlijk het laatste moment van dit duel. 1-1 de tussenstand. Saimak met de vrije trap probeert het in één keer. Die bal die stuit en uh, niet klemvast vast bij Kristinson En dan uiteindelijk zegt scheidsrechter Bax het is nu gewoon klaar. We stoppen ermee. Einde wedstrijd 1-1. En daar heeft vooral Pexwolle heel erg weinig aan. Want de concurrentie won. En dus gaat het nog heel spannend worden of Pexwolle zich gaat plaatsen voor de playoffs om Europees voetbal. Net als vorig seizoen eindigt de duel is tussen Pek en Excelsior in een gelijkspel. Ja, Pek heeft nu 44 punten en Ado Den Haag en Herenveen hebben de 43 Herenveen lekker in de bus terug. Natuurlijk inmiddels vanuit Venlo op weg naar Herenveen. Daar doe je wel even over. Zullen blij zijn met die 1-1 te horen. Zelf wisten ze namelijk te winnen op bezoek, dus bij Venlo, bij VVV met 2-0. Jurke Streppel, de coach, moest het overigens doen zonder kaart en Schaars. Beide geblesseerd en uh, fors geblesseerd. En misschien leek het daardoor ook wel iets moeizamer te gaan. Ja, nou, dat, dat, dat klopt. Maar uh, de, de resultaten de laatste weken uh, die, uh, die zijn aardig. Die zijn goed. En, uh, uh, dus daar kan het niet aan liggen. Ja, natuurlijk heb je andere spelers. En, en, en, uh, maar goed, we heb, ik heb het net in de kleedkamer ook gezegd. Ik vind dat de jongens die, uh, die erin komen nu... Uh, en ook de wissels vandaag... dat die uh, net even wat extra's geven. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij met het elftal... hoe ze, hoe ze dat, uh, dat ombuigen uh, en... Uh, ja, ik ben erg tevreden met, uh, met, met de overwinning. De manier waarop ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten, vind ik. Met name de tweede helft. Uh, de eerste helft vond ik best... Wat bedoel je ervan? Nou, ik vond de, eerste, de tweede helft niet zo heel erg goed. Tot aan de 1-0, dan krijgen we meer vertrouwen. En dan, uh, en, dan, uh, en dan zie je wel dat we goed kunnen voetballen. Maar het doet natuurlijk wel wat met een elftal. Met het, met het voetballend vermogen, dat is duidelijk. Maar we hebben het wel weer geprobeerd. En, en daar kunnen we denk ik best tevreden over zijn. Maar hebben jullie toch een knauw gehad? door Die blessures, met name van Schaars, want die was wel heel ernstig. Ja, dat is een ernstige blessure en dat heeft echt uh, erin gehakt. Maar nogmaals, voetbal uh, gaat, uh, gaat door en de jongens hebben veelvuldig veel contact met Stijn. Ik ben daar geweest en, uh, en, dat, en, dat, en dat hoort bij Topsport. En, uh, en, uh, en dat zei zo, wij moeten vandaag voetballen. Of Stijn nou wel of niet meedoet, of Martin nu wel of niet meedoet... of Martin Tosby nu wel of niet meedoet. Ja, dat is, uh, dat, is, dat is het voetbal. En wat ik zei, ik vind dat de jongens daar prima mee omgaan. Is het voor jou een must nu echt om die play-offs te halen? Dat was onze doelstelling vooraf. En, uh, en uh, het, nogmaals, het maakt niet uit met, uh, met wie je dat doet. Je. je hebt heel het elftal, heel het team heb je nodig. Ah, ik val in de Maar het lijkt zo normaal, hè? 2-0 winnen hier. Alsof nou, het nauwelijks moeite kost. Nou, ik vind dat het wel heel veel moeite heeft gekost. Want ik vind uh, Venlo, de ruimtes werd wat groter in de tweede helft. Maar ik vind dat Venlo een heel uh, degelijk elftal heeft. Wat, uh, wat, wat dit jaar echt boven verwachting presteert. Nou, en het is hier niet makkelijk winnen. Dat, volgens mij hebben ze hier best wel veel punten gepakt. Hebben ze überhaupt al veel punten? Minder dan in uitwedstrijden, ja, ja, Dat klopt. Maar ze hebben, ze hebben veel punten. Dus uh, ik vind dat wij het gewoon goed hebben gedaan vandaag. Lux de lijn. Wat een feintstoot! Robert. De Cristiano Ronaldo. Wat een goal! Buitenlands voetbal. Starten we dus in de Premier League. En die outcome volgt al de hele avond. De wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. Is daar afgelopen. Laatste minuutje. En hier waar zit je? De laatste seconde. Tottenham ah. nog één vrije trap voor de Spurs. 3-1. Manchester City leidt. En dan wordt de bal het laatst geraakt door company. Wordt de hand geschud tussen Pochettino en Pep Guardiola. Want het is afgelopen. Manchester City keek op tegen deze wedstrijd. De zware uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Maar wint met 3-1. Goed gespeeld. Jesus. Koendogan in de eerste helft en ook nog een doelpunt van Eriksen. Dat betekende 2-1 en Sterling in de tweede helft maakte de 3-1 waarmee de wedstrijd op slot zat. En uh, Manchester City dus wint van de Spurs. Nu afwachten wat Manchester United morgen doet tegen West Bromwich. Elby. En de Spurs zagen eerder vanmiddag dus Chelsea weer een klein beetje nader. Die stonden namelijk 2-0 achter. Een grote comeback want in acht minuten tijd, 2-0 achter gestemd en wisten de Londenaren uiteindelijk met 2-3, 3-2 dus te winnen. Wesley Hoed maakte overigens de hele wedstrijd staat mee bij Sargenten. Brighton Hove, Albion, speelde uh, Jorgen Ocadia, maar die werd al na één helft tegen het winnende Crystal Palace gewisseld. Belangrijke overwinning voor Crystal Palace. 3-2 werd het daar dus uiteindelijk. Luciano Narsing speelde bij Swansea City ook al één helft mee. en Zijn club speelde er met 1-1 gelijk tegen Everton. En Daryl Janmaat uh, in het veld uh, zag hoe zijn Watford in de allerlaatste minuut met 1-0 verloor bij Huddersfield. Liverpool had geen moeite met Bournemouth. Werd 3-0 uiteindelijk. Jorginho Wijnaldum en van Dijk maakte bij de 2-0 de 40ste goal van het seizoen mee van teamgenoot Mohamed Salah. Is Salah Ja, scoorde weer dus bovenaan. Topscorer in Engeland. In die top 5 zat ook Jamie Vardy Weer pakte zijn doelpuntje mee. Maar voorkwam niet dat Leicester met 2-1 verloor bij Burnley. Bayern München zonder Arjen Robben. Maar liet nog maar eens even zien dat het de rechterkampioen van Duitsland is. De Borussia München-Gladberg werd met 5-1 verslagen. En onderin is die strijd nog lang niet gestreden. HSV krijgt dit seizoen toch echt te gaan degraderen. Vorige week won de ploeg nog wel knap van Schalke. Maar nu werd mede door geklingel, geklungel van Rick van Drongelen. Achterin met 2-0 verloren van Hoffenheim. In de achterstand op de 16e plek, en dat is een na-competitieplek... kan maandag oplopen naar acht punten. HSV-trainer Christian Doet blijft toch optimistisch. We hebben nog vier spelen, dat zijn 12 punten te vergeven. Zolang dat rechnerig mogelijk is, werden we ons ook niet opgeven. Ja, dat is een bekende tekst, maar als het achtpunt wordt, wordt het een beetje veel. Willems en Jonathan de Goesman. die konden overigens niet voorkomen... dat hun club Eintracht Frankfurt belangrijke wedstrijd onderuit ging... bij Bayer Leverkusen, het werd er 4-1. En Hertha won nog met 2-1 van Köln, wat is dus ook helemaal op dergadering de staat. Stuttgart en Hannover, dat werd 1-1. 32 is het aantal competitiewedstrijden dat Barcelona en Spanje... inmiddels ongeslagen is in de Primera División. Een record. De topper tegen Valencia werd met 2-1 gewonnen... waardoor ook het kampioenschap weer een stap dichterbij kwam. Sevilla en Villarreal hielden elkaar eerder met 2-2 in evenwicht. En Leganés won met 1-0 van Celta de Vigo. Terwijl Las Palmas verloor van Real Sociedad, ook 1-0. Claire Seedorf eh, lijkt bij Deportivo de La Coruña... de boel een beetje aan de praat te hebben gekregen. Vorige week werd de eerste overwinning behaald tegen Malle en nu werd er met 3-2 gewonnen van Atletique de Bilbao. Gaan we tot slot nog even naar Frankrijk, waar Memphis Depay weer eens trefzeker was. Hij maakte de tweede doelpunt bij de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Amiens. Overigens op aangeven van oud-Ajaxid Bertrand Traoré. En u hoort, altijd lekker om te horen, het Franse commentaar. Traoré, Traoré, Traoré est en est en de balle, ja, Depay dus. De eerste Nederlander die 25 goals of meer maakte in een van de vijf Europese topcompetities. Sinds Robin van Persie dat deed. En dan moest hij alweer terug naar 2012-2013. Oh, hij behandelt me met respect. Hij zegt dat hij me altijd liefheeft. Hij belt me 15 times per day. Hij wil ervoor zorgen dat ik in orde ben. Je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 Not fair, Lily Ellen. Een nachtje slapen en dan kan PSV dus voor de 24e keer landskampioen worden, kampioen van Nederland. Het moet allemaal gebeuren morgen thuis tegen Ajax en elke avond blikken wij vooruit op de mogelijke kampioenswedstrijd van PSV. Wacht even, Eindhoven, was en wij. PSV is de beste voetbalclub van Nederland de zal en PSV is kampioen van Nederland. Jongen, jongen. Wat een feest! PSV is landkampioen. Wat een feest hier in Eindhoven! PSV. Ja, we gaan ook nog even terug in de tijd. Naar eerdere kampioenswedstrijden van PSV. En vandaag hebben we het dan over 1963. Het jaar waarin Rijnier Paping de Elstedel toch won. John F. Kennedy werd vermoord. En PSV de landstitel won door Ajax te verslaan. Het Philips Stadion in Eindhoven lag te blakeren in de zon. Toen de elf van PSV hier, ten overstaan van 22.000 luchtig geklede toeschouwers, aantraden tegen de in het wit spelende ploeg van Ajax. Dit duel, waarin de beslissing over het landskampioenschap kon vallen, werd vooral van de zijde der Eindhovenaren gekenmerkt door fel en agressief spel. Dat het publiek al na 10 minuten tot grote vreugde bracht. Want uit een schitterende combinatie van de voorhoede scoorde middenvoer Maassen voor PSV het eerste doelpunt. Maar de maat was nog niet vol, want kort voor het einde bracht invaller Wolbers uit een goed doormaassen aangegeven bal de stand zelfs op 5-2. Het PSV terrein werd één golvende mensenzee, waarin de landskampioenen bijna verdronken. Alle spelers gingen op de schouders. Aanvoerder Wiersma en anderen verloren hun shirt. Maar het is nog de vraag of ze dat in de uitzinnige vreugderoes zelfs wel hebben gemerkt. File Bloemen, nou voor de oudere jongeren onder ons. 1-0 e Maasen hoorde u. En dan hebben wij het, de kenners weten, het Lambert Mazen, De maker van de 1-0. E en die hebben we ook aan de telefoon. Meneer Maasen, goedenavond. Goedenavond. Uh, was uw shirt eigenlijk ook kwijt, bij die wedstrijd? Jazeker. Ja? Want... ja? Ja, een bekende van mij. Ja. Oh, u was het nog aan de bekende kwijt. U werd niet van, u, van uw lijf gerut. Nou ja, een bekende van mij, niet alleen. Maar bij ons in de straat. Dat was namelijk de, groente, de groenteman. Kijk, dat waren tijden. <laughs> en het was ja. een vaste fan en die, die kreeg uw shirt gewoon... Nou, nou, die, die, die trok mijn shirt <laughs> van mijn lijf, Sorry, dat kun je wel zeggen. Ja, even nog, de 1-0, e altijd een zeer belangrijke in die wedstrijd. Herinnert u zich nog helemaal? Ja. ja, ja Vertel ja. eens. Ja, via, via middenveld uh, kwam die bal bij mij en ik maakte een beweging naar rechts. En mijn tegenstander, ja, die, die, die blijft zo wel staan. Die dacht dat ik naar links ging. En ik schiet hem met een lange hoek. En um, we hoorden al Wiersma. Roel Wiersma, de aanvoerder. Kunt u nog wat namen noemen uit het van toen? Ja, inderdaad, Roel Wiersma. En Toon Brusselers. Ja. Jan Renders. Allemaal namen uit, uit die tijd. Ajax, 63. Ja? Wie, daar staat Sjaak Zwart volgens mij al in. Sjaak Zwart en Piet Keizer Speelde toen al. Ja, Benny Muller. ja. En um, PSV wordt nu geloof ik voor de tiende keer kampioen sinds 2000. Een prachtige prestatie. Maar in 1963 was het wel even een tijdje geleden. Hè? De ontlading was groot, hè? Ja, dat was het zeker, ja. ja. Nee, nee, als het eenmaal zover is, dan weet je eigenlijk niet waar je meemaakt. Nee. Al die, die supporters in het veld op, dat komt toen nog. Ja, en was die beroemde platte kar... Was, ging u ook met de platte kar door Eindhoven? Ja, ja, die was er ook al? Ja, ja, die was er. Was er allemaal ja, al? Ja, ja, ja. Um, wordt u nu weer van alle kanten uh, belaagd? Eigenlijk elke keer als PSV-kampioen wordt weten u dan weer te vinden? Ja, dan, dan uh, hangen, hangen er uh, veel mensen aan het telefoon, joh. Ja. Ja. Ja, ja. En uh, blijft dat leuk om te vertellen ja. over toen? Ja. Ik vind het wel leuk. Ja, altijd ja. Even, het zijn natuurlijk prachtige herinneringen. Ja, een en, beetje belangstelling. Dat, ja, uh, ja, nou, ja. Die, die hebben wij zeker. Gaat u er morgen naartoe, meneer maasen ja, ja. ja. Gaat u altijd nog of speciaal voor dit soort gelegenheden? Nou, nee, ik kom daar ja, een paar keren, vier, vijf in het jaar, zo. Ja. En, maar bij mij is wel speciaal, ja. En, dan, en eh, dan moet je wel bijwezen. En hoe kijkt u naar het voetbal van nu? <kwijnt> Wat vindt u ervan? Ja... Het gaat natuurlijk een stukje, een stukje sneller dan, dan in die tijd van mij, hè. Maar het is ook een hele andere wereld geworden. Hè? Want de groenteman die gaat het shirt niet meer afpakken morgen, hè? denk ik. <laughs> dat denk ik ook niet, nee. Nee. nee. Nou, ik eh, dank u dat u ons te woord wilde staan. En ik wens u een prachtige middag morgen toe in het Philipsstadion. En eh, ja, nou, die, die titel van PSV gaat er komen. Of wie morgen komt of een week later. Dat ja, gaan we precies, allemaal zien. Ja, ja, ja. Ik dank u en ik wens u een uh, prachtige uh, mooie middag toe morgen. Lambert Maas. Nee, kamp ja, kampioen van 63 en maker van de goal.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 We gaan beginnen met Pek Zwolle, Excelsior eindigt in 1-1, 1-0 door Younes Mokhtar. Mike van Duinen maakte vanaf de stip de gelijkmaker. We stoppen ermee, einde wedstrijd 1-1 en daar heeft vooral Pek Zwolle heel erg weinig aan. Want de concurrentie won en dus gaat het nog heel spannend worden of Pek Zwolle zich gaat plaatsen voor de playoffs op Europees voetbal. Gaan we naar Vitesse. Sparta werd 7-0. Vitesse had al meer dan 300 minuten niet gescoord... en drie dagen na het ontslag van Henk Fraser... regenen het dus plots doelpunten. Heerlijk begin voor Edward Sturing, de ad-interim-trainer. Goals kwamen van Sereno Berens-Linzen, die er twee maakten... maar Tafs en Bruns en Sander Fischer maakten een eigen goal. Maar Sparta-spits Michiel Kramer zorgde, ondanks die 7-0... voor het moment van de wedstrijd. Oh, wat zie ik nou? Is het nou Kramer die Butner in het gezicht trapt? Hij is compleet gek als ik uh, dit zie gebeuren. En als het is wat ik zeg, er is rood voor Kramer. En volgens mij stampt hij werkelijk zo zijn schoen in het gezicht van Butner. Dan ben je knette, knette, knette gek als dat is gebeurd. Ja, maar het gebeurde dus echt. Kijkt u zelf. Alexander Buutner was het slachtoffer. Met de afdruk van Kramers Noppen nog op zijn voorhoofd stond in de perste woord. Zag er heel pijnlijk uit. Buutner is overigens aanstellen. Volgens mij een klein beetje bloed. Voor de rest valt het wel mee. Ja, voor de rest valt het wel mee. Maar weet, weet hij nog wel wat er gebeurde? Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik voelde iets op mijn hoofd. En alleen dat, voor de rest, uh, weet ik niet wat er gebeurde. Ja, de kamer zelf kwam dus niet voor de camera. Het wordt ongetwijfeld nog wel vervolgd, dit verhaal. Edward Sturing zal daar overigens niet minder om slapen. Want na het ontslag van vreser is er dus weer eens even hoofdtrainer. Was overigens ook wel alweer een tijdje geleden. Dus dat is, was in het begin wel even wennen. Ik heb heel snel aan mijn Engels gewerkt, want dat was wel nodig. Dus, uh, maar ze begrepen het en uh, ja, ik hoop uh, dat we deze lijn door kunnen zetten. Het is een goed begin, maar we zijn nog nergens natuurlijk. Maar ze hadden hem goed begrepen dus met het Engels van Sturing... wat zeven goals om de oren krijgen, dat is dikke advocaat overigens niet gewend. Je kunt verliezen van Vitesse uit, zeker naar wat hier de laatste week gebeurd is... maar niet op zo'n manier. Dat is spartonwaarde, onwaardig, maar als individu is dat ook onwaardig. En datzelfde geldt voor mezelf. En datzelfde geldt voor mezelf, zei hij. We gaan naar VVV Venlo tegen Herenvee 0-2 Jat en Mirailovic maakten de goals. Ook zonder de geblesseerde Steinskaars en Martin Eudegaard. Dus kan Jurgen Streppel winnen met zijn elftal.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 ja, Dat is flauw. Dat is flauw, maar voor de tiende keer, overigens, ook geen rij. Of, of, of op rij, geen winst voor VVV. Had nog wel een grote kans om op 1-0 te komen, overigens. Maar Clint Leemans miste een strafschop. Deed hij vorige week ook al. Ronaldo en Messi mist ook wel eens. En dat. Uh... Ja, ik, uh, ja, de volgende die ik, als ik nog mag nemen, dan uh, ga ik weer terug naar mijn vertrouwde dingen, dus gewoon kijken naar de keeper. En uh, vorige keer ging dat mis, en nu deed ik wat anders, en uh, ging die weer mis, dus uh, daar heb ik ook weer van geleerd. Een mooie dekster, Ronaldo en Messi missen er ook wel eens twee. ADO Twente, 2-1. Wilde Twente nog mogen hopen op die veilige 15e plaats, had het moeten winnen in Den Haag. Tuckers kwamen wel op voorsprong door Frederik Jensen, maar Björn Jonsen, de ADO-spits, maakte met twee goals alles ongedaan. Daardoor is in ieder geval zeker dat Twente de nacompetitie gaat spelen, of dus direct Degradeert, want de achterstand van nummer 17 Sparta blijft vier punten. met nog drie duels te gaan. En dus is de conclusie van trainer Marino Pusic. Nu wordt uh, het steeds lastiger, natuurlijk. Uh, en zo realistisch moet je zijn op een gegeven moment. Ja, het geloof lijkt overigens ook wel een beetje weg in Enschede. Volgens Pusic zit ook werkelijk alles tegen bij Twente. Nou ja, het had me al verbaasd dat onze bus onderweg hier toe niet kapot ging, hoor. Uh, team... Zo'n jaar is het. Ja. Ja, zo'n jaar is het. Ado-trainer van Schoenendijk leeft overigens wel met zijn collega mee. Ik kan me wel uh, inleven in zijn situatie. Ik heb dat vorig jaar ook meegemaakt. Het is geen, geen feest als je daar uh, staat onderin. Dus ik wens hem daar sterk bij. Björn Johnson dan. Was dus een lekker avondje weer voor hem. Maakte er twee. Staat nu op 15 goals. Is er overigens maar eentje minder dan de topscore van Nederland. Frans Sol. Ja, yeah, you know, um, it's good fun. You know, playing against uh, Fran en Frans Sol en Luzano. So, you know. We're all trying to get the win and also we're trying to be our, you know, Lozano's trying to be champion and we're trying to be in the playoffs. Ja, Adel blijft dus door die zegen in de race voor de playoffs om Europees voetbal. Stand bovenin is dus PSV, 77 punten. Ajax heeft er 70, morgen kan PSV dus kampioen worden. AZ is derde met 65 punten uit 31. En dan gaan we naar onderaan, beginnen we op de dertiende plaats. Groningen, 30 punten. 14e Willem 2, 30 punten. NAC, 30 punten. Roda heeft er 26, maar gaat nog spelen. En dan Sparta, die mogen alleen maar kijken morgen. 24 punten. Twente mogen alleen maar kijken morgen hebben, 20 punten. Waar kijken ze dan naar? Naar NAC Willem II. Altijd een gezellig wedstrijdje om half 1. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar Feyenoord, Utrecht, Groningen Roda. Maar mogelijk natuurlijk om kwart voor vijf naar de kampioenswedstrijd PSV-Ajax. Gaan we nog even snel naar de late wedstrijd van vanavond. Mike van Duinen maakte daar via een penalty dus de 1-1 gelijkmaker... voor Excelsior tegen Peck Zwolle. En hij sprak er nog even snel over met Frank Wilaard. Eigenlijk worden jullie in de eerste helft in leven gehouden. En daar profiteren jullie voluit van. Want 1-1 is denk ik het maximaal haalbare vandaag. Ja, zeker. Kijk, natuurlijk, uh, misschien uh, op het einde liggen wat ruimte. Dan, ja, met een beetje geluk uh, pak je nog wat meer. Maar ik denk dat een punt uh, voor ons, uh, ja, dat we daar blij mee mogen zijn. Want inderdaad, wat je zegt, de eerste helft waren zij gewoon een klasse beter. Hoe hard willen jullie nog in deze competitie? Gewoon wedstrijdje voor wedstrijdje of hebben jullie nog een doel voor ogen? Nou ja, kijk, uh, vorige week uh, hebben we natuurlijk een mooie stap gezet... en uh, zijn we eigenlijk aangehaakt bij de ploeg uh, boven ons. Dus ja, dan is het natuurlijk uh, mooi om voor die play-offs te strijden. En uh, ja, dat, uh, daar blijven we voor voor gaan. Ja, toch heb ik de urgentie om daar echt voor te gaan wel gemist. Vooral voor rust. Ja, klopt. We, de eerste helft uh, ja, werden we gewoon achtergedrukt... en uh, kwamen we niet in ons spel, dus... Uh, ik snap wel wat je bedoelt, Jammer. toch blijven we ervoor gaan. Blijven we ervoor gaan, zei Mark van Duin. En net vertelde ik u dat net niet in die stand. Want ik wist dat we daar nu nog even op terug zouden komen. 39 punten heeft Excelsior als nummer 10. ADO heeft er als nummer 9, 43. Je moet achtste worden, dat heeft Heerenveen. Ook met 43, maar een net iets beter saldo. En zevende, Pek Zwolle, krijgen het toch ook moeilijker. Want die staan nog maar op 44 en halen heel weinig punten, zoals u weet. En de overwinning voor Vitesse was ook broodnodig. Die hebben er 45 daarboven. Utrecht terecht en Feyenoord en zo, dat is allemaal wel veilig. Daarmee komen we aan het einde van een lange zaterdagse avond langs de lijn. Er was ook nog handbal, hè, waarbij VOC zich vanavond dus plaatste... voor de finale van de handbalplayoffs. En mocht u het gemist hebben, Manchester City D wist u al langer, ging Engels kampioen worden... maar vanavond een hele belangrijke stap. Want op Wembley wonnen zij uiteindelijk dus met 3-1 van Tottenham Hotspur. Moeten kijken morgen wat United doet. En anders volgende week, maar zij worden kampioen van Engeland. Maar niet in de Champions League. Zoals Andy Houtkamp terecht de hele avond ons nog even duidelijk maakte. Daarmee komen we aan het einde van vier uur langs de lijn op deze zaterdagavond. Morgen, zoals gezegd, vanaf twee uur langs de lijn op deze zender. Met PSV Ajax om kwart voor vijf de mogelijke kampioenswedstrijd. En natuurlijk de Amstel Cold Race vergeet die niet. Maar vergeet ook niet zometeen met het oog op morgen met Chris Keine. Roelof de Vries